Bewoners zijn naar het vasteland gebracht. Naast de kazerne op KG Eiland ligt een opslag van gasflessen. De brandweer heeft die veilig kunnen stellen. De brand is binnen het eigen brandcompartiment gebleven. Dat is een preventieve maatregel die erg belangrijk is gezien de oppervlakte van het gebouw wat ernaast zit. Dus door het brandcompartiment heeft hij in ieder geval niet kunnen uitbreiden.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 Het vertrek van de Japanse walvisvloot bleef dit jaar tot op het laatste moment geheim om de activisten op afstand te houden. Toch wist Sea Shepherd de vloot in Nieuw-Zeelandse wateren te traceren. Vanuit een helikopter werden de videobeelden gemaakt. De organisatie noemt het gedrag van de walvisvaarders crimineel en roept Nieuw-Zeeland en Australië op om Japan aan te spreken op de jacht. Dit crimineel verhaal van de wild killers is taking place in front of de hele wereld.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 Het weer nog, het is bewolkt en het regent. Maximum temperatuur 12 graden vandaag. Daarbij waait wel een forse zuidwestenwind aan zeeën op de Waddenwindkracht 7 tot 8. Pas vanavond neemt de wind iets af en wordt het vanuit het noordwesten droog. Ook morgen is het zacht. Eerst is het droog met wat zon en later volgt opnieuw regen. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker. Met inmiddels 10 files, 40 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Wel een paar opvallende. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. 8 kilometer na een ongeluk. De rijbaan is afgesloten. Het verkeer kan er langs rijden over de vluchtstrook. Ook een aanrijding op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Wageningen. Daar staat 3 kilometer file. De rechter rijstrook is afgesloten. En na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Brineoordbrug. 6 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Slaggever Lex Runderkamp is aan de Syrische grens. We spreken zo met hem.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 Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl Het is moeilijk om kandidaat gemeenteraadsleden te vinden. Zou een betere beloning misschien helpen? Ik vind dat in ieder geval niet slechter moet worden. Niet minder betalen dus, zegt minister Plasterk, maar ook niet meer. Straks de Vereniging van Gemeenteraadsleden. Het NOS Radio 1-journaal. Uh. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Iraakse leger vecht al dagen tegen terreurbeweging ISIS. De Al-Qaeda-gelieerde al militanten in de Iraakse provincie Anbar. De terreurbeweging heeft grote delen van de steden Fallujah en Ramadi ingenomen. Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. Sander, wat doet het leger op dit moment om die militanten daar weg te krijgen?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 Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn vanuit Irak. We doen naar Syrië, want daar vechten dezelfde militanten... verwant aan Al-Qaeda tegen Syrische rebellen. Slaggever Lex Runderkamp is in Turkije bij de grens met Syrië. Uh, Lex, heeft het gevolgen die oplaaiende strijd in Irak... voor ook de strijd in Syrië? Ja, absoluut. De consequenties van, dit, van, dit, van die enorme gevechten zijn groot. Ik kan zeggen, Assad is natuurlijk de lachende derde. Of die, uh, he, de, de, hij is degene die, uh, die nu met verzwakte fronten uh, te maken krijgt en dus misschien veel meer successen kan gaan boeken. Want die, die Al-Qaeda-groepen zijn ontzettend sterk uh, aan de fronten in Syrië gebroken de afgelopen jaren. Uh, maar goed, er zijn op dit moment nog geen uh, berichten dat het regeringsleven ook daadwerkelijk aan het, het optrekken is. Maar dat kan ja, elk moment veranderen. De, de ISIS, de Al-Qaeda-beweging in Syrië, controleert bijvoorbeeld die elektriciteit van Aleppo. Waar grootste delen van de rebellen in hun deel van afhankelijk zijn om nog iets van elektriciteit te hebben. Voor zover dat daar al is hoor. Maar ja, als Al-Qaeda zegt: we doen niet meer mee aan die gevechten, want we worden door de rebellen lastig gevallen. Nou, dan, de, dan, dan zijn de consequenties voor zo'n stad, voor de bevolking daar, ontzettend groot. Een ander gevolg van, van die onrust is natuurlijk dat uh, voor de internationale wereld het interessant is om te zien... precies de rebellen nu zo uh, aan het optreden zijn tegen Al-Qaeda. Uh, dat ja, zal wat vertrouwen wekken in de politieke onderhandelingen... is waarschijnlijk ter voorbereiding hè, op die vredesbespreking over Syrië... die binnenkort gaan beginnen. Maar de eenheid van de rebellen zelf blijft gewoon ontzettend zwart... Zwak. Dus het zal heel moeilijk worden om te kijken of de politieke hier de overhand krijgt om de zaken op te lossen of dat het militair gaat gebeuren. Hm. Ja, er valt, er, er valt er wel iets tegen in te brengen tegen Al-Qaeda-militanten door die rebellen? Zijn ze daar wel sterk genoeg voor? Nou, dat is een hele moeilijke balans hoor. In, kijk, in aantallen is het vrij duidelijk. Er dus, de schattingen lopen uiteen, maar zo'n 140.000 actieve. Gewoon met Syrische rebellen. En, en, en Al-Qaeda wordt ingeschat op een man of 10.000. Dus dat is een enorm verschil. Maar de mannen van Al-Qaeda uh, zijn veel beter bewapend. Ze worden veel beter uh, gesponsord door allerlei uh, Arabische uh, bewegingen in Arabische buurlanden. Uh, dus uh, qua aantallen kun, kan Al-Qaeda hier nooit winnen. Maar ze zijn... En ze hebben een ideologie waarin ze bereid zijn om tot de dood meteen te vechten. En dat is iets wat Syrische rebellen, die zijn veel minder ideologisch. Dat zijn geen mensen die zichzelf bijvoorbeeld opblazen. En dat is opmerkelijke ontwikkeling dat die Al-Qaeda-mannen de afgelopen dagen, ik heb gehoord van drie gevallen waar ze zelf nu autobommen gebruiken, de bekende terroristische activiteit, niet tegen Assad, maar ook tegen rebellen. Uh, bij een, een checkpoint zijn er geen Er zijn zes uh, uh, rebellen omgekomen omdat er dus voor het eerst in Syrië een bomauto werd gebruikt. En verliezen de rebellen hier bij de moed een beetje? Ja, dat is absoluut uh, een ontzettend zware tijd voor ze. Omdat ze zich al heel lang realiseren dat ze gewoon zo afhankelijk zijn van die Al-Qaeda-beweging in Syrië. Uh, ze kunnen op de een of andere manier. Geen eenheid vinden. En dat, dat frustreert ontzettend veel mensen hier. Uh, en ik, ik, ik heb er een aantal gesproken de afgelopen tijd. En ik merk er echt grote verschillen met, met, met de eerder dit jaar. Uh, het grote geloof, wij gaan die strijd tegen Afstad willen, is echt verdwenen. Dankjewel. Verslaggever Lex Runderkamp vanuit uh, Turkije bij de grens met Syrië. Bijna kwart over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Veel politieke partijen hebben moeite om kandidaten te vinden... voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Partijen als de SP kunnen in kleine gemeenten... maar moeilijk aan mensen komen. Ook lokale partijen hebben weinig aanwas. En sommige partijen zijn zelfs gedwongen te stoppen. We zijn als uh, Lieropse lijst uh, alles bij elkaar... en uh, 50 jaar politiek actief. We zijn altijd een heel constructieve partij geweest... al zei ik het zelf. En ja, dat valt nu weg. Dat stopt. Jammer. De Lier op zijn lijst stopte ermee. En dat is vast niet de enige partij in het land. Peter Otten, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de Vereniging voor Gemeenteraadsleden en ook VVD-raadslid in Zeist. Jawel. Partijen die verdwijnen, dat moet u als politicus pijn in het hart doen? Uh, ja, in zekere zin uh, wel. Althans, uh, als dat ertoe gaat leiden dat uh, het lokaal bestuur niet meer uh, goed zou kunnen functioneren. En uh, dat beeld is. Uh, dat, dat heb ik toch niet? Nee. Nee, ik denk dat het uh, het is een. Uh ja, vrij normale dat partijen komen en, en uh, partijen gaan. Ik bedoel Dat is net als in het, uh, als in het, gewone, uh, als in het gewone leven. Uh, dus dat daar dynamiek in zit, dat is op zich uh, geen punt. Ik denk wel dat we goed moeten kijken naar het signaal wat vanuit dit uh, onderzoek uh, uitgaat. Uh, en dat we ons uh, de, de moeten beraden op wat we kunnen doen om het uh, ontzettend leuke en interessante uh, rol van, uh, van raadslid, hoe we die beter uh, voor het voetlicht uh, kunnen brengen. Hm. Want waar ligt het daar, meneer Otter? Wat denkt u? Waarom zou die belangstelling afnemen? Uh, nou, het kan te maken hebben met uh, beeldvorming. Uh, minister Plastijk heeft er gisteren een reactie op dat onderzoek ook op uh, gewezen. Daar ben ik uh, deels uh, met hem eens. Dat, dat is niet eigen ervaring, maar dat, uh, dat hoor je ook veel uh, om je heen. Uh, we kunnen er ook niet omheen dat dat wellicht te maken heeft uh, gehad met uh, toch wel een aantal incidenten in de afgelopen jaren. Het zou alleen wel erg, wel erg jammer zijn als, uh, als, als die het beeld blijven gaan uh, bepalen. Uh, aan de andere kant hebben we daar zelf dan een, uh, als raadsleden een taak in te vervullen... om te zorgen dat het goede beeld uh, naar voren komt. En de uh, komende uh, decentralisaties, waarin veel taken naar uh, gemeenten uh, gaan... die uh, vooral de burgers uh, rechtstreeks uh, raken... bieden wat dat betreft uh, aan gemeenteraden ook een uitstekende kans om uh, daaraan uh, te kunnen werken. Het blijkt nu uit dit onderzoek, maar was dat bij uw vereniging voor gemeenteraadsleden al langer een discussie? Nou, het, het, het, het functioneren van gemeenteraad en gemeenteraadsleden is een van de kerntaken van, uh, van de vereniging. Dus in die zin uh, is daar de aandacht voor. Uh, ik wijs er wel op dat uh, de, de, de, de, de beroepsvereniging van raadsleden niet gaat over het samenstellen van kandidatenlijsten. Dat is een uh, verantwoordelijkheid voor politieke partijen. En uh, dat moet vooral zo blijven. Maar misschien wel over het uitdragen van een positief beeld. Ja, maar dat, dat, dat heeft voor ons vooral te maken met de inhoud. De gebakken lucht te verplaatsen heeft niet zoveel zin. Dus je hebt je de, de, de beter te organiseren en beter te acteren op de inhoud en alles wat bijspeelt. En dat is de enige manier om, om, om de goede dingen naar voren te brengen. Ja, de inhoud zegt u, en u geeft het zelf al aan. Gemeenten krijgen veel extra taken. Hè. Straks gaan ja. ze over de jeugdzorg, AWBZ, zorg voor ouderen, gehandicapten voor 16 miljard euro extra. Dan moet u de kwaliteit wel op pijl houden. Uh, u vreest nog niet dat die is aangetast of wordt aangetast? Nou, nee, dat, is, dat heeft u mij niet uh, horen zeggen. Want oh. het, het is wel een punt van zorg waar we met elkaar continu aan moeten werken. En dat is dan niet alleen. Nou, ik dacht uh, even dat u zei van het is van alle tijden dat het uh, op en neer gaat. Maar zo is het nee, ook niet. Nee, het is van alle tijden dat er politieke partijen komen en uh, gaan. En dat geldt zeker, denk ik, voor... Uh, dat geldt misschien eerder voor lokale partijen dan uh, voor de grote gevestigde landelijke partijen. Dat is wat ik heb, uh, heb bedoeld te zeggen. Waar het gaat om uh, uh, kwaliteit hebben we... We daar als beroesvereniging een, een rol in te vervullen. Maar dat hebben we ook heel nadrukkelijk samen met anderen uh, te doen. Niet alleen met, uh, met binnenlandse zaken, maar vooral ook met, met de uh, bestuursorganen, om ze zo maar te noemen. waarmee je uh, in een uh, gemeente werkt. Dus denk aan de burgemeester, denk aan het uh, college van burgemeester en wethouders. En dat, de, dat, dat spel, zeg maar, die, die, die, die, die, die werkrelatie, uh, daar is nog heel veel uh, winst in uh, te behalen. Dank u wel, Peter Otte, voorzitter van de Vereniging voor Gemeenteraadsleden en zelf ook raadslid in Zeist. Graag gedaan. We gaan door naar Marco-Robin Visser in de gemeente Zeevang vanochtend. Marco-Robin, herkennen ze daar de probleem ook een beetje? Ja, we zitten hier uh, aan de keukentafel uh, even te praten en we hadden het ook eventjes over uh, alle verenigingen en clubs die hier in zeevang. de uh, gemeenschap met ruim 6300 uh, inwoners allemaal uh, zijn. Terwijl mevrouw gewoon de koffie aan het inschenken was. Ja, ze heeft natuurlijk, ja, ze moet nu heel hard lachen. Had, de koffie zit erin. Hè? Ja, je had dat goed te maken met me ja. of ik met jou. Zeg uw man, hè, uw man. Jullie hebben samen vier dochters. Uw man heeft een baan. U hebt ook een baan, u bent trouwambtenaar. En ik werk ook nog in Horen, uh, 20 uur in de week. Kijk eens aan. medewerker. En uw man is fractievoorzitter, Dirk Dijkshoorn, fractievoorzitter van Zeevangs Belang. Ziet u hem nog wel eens eigenlijk? Uh, net genoeg, zeg maar. Het houdt ons uh, huwelijk, denk ik, goed. Zoals we nu uh, bezig oh. zijn. Oh, jee. En ik zeg altijd, uh, we hebben geen structuur, maar zijn wel zeer flexibel. Kijk, daar mocht ik hier zo vroeg ook al uh, aan de ontbijttafel komen zitten natuurlijk. Ja, ik denk het wel, ja. ja, ja. ja. Je wordt verrast uh, door zo'n verzoek, maar dat kan. Ja, ja, ja, daar maken we tijd voor. Ja. Zeg, we hebben even zitten luisteren naar uh, het verhaal... Hè, over de belangstelling voor het gemeentelidmaatschap. Hoe bent u er eigenlijk ingerold? Oh, kijk, meestal is het, ik zeg het maar even gewoon eerlijk, eigen belang Er gebeurt wat in de buurt. En dan denk je opeens van, hé, hey, wat is dat nou? Je wil informatie... Ja. Uh, ik ben destijds zelf uh, ja, bij de VVD in contact gekomen. Zo van, uh, wat gaat er bouwkundig gebeuren? Want meestal gaat het toch over ruimtelijke ordening. Ja. Dat mensen zeggen, er gebeurt wat in mijn achtertuin. Hoe zit dat en hoe kom ik aan informatie? En dan kom je toch bij een politieke partij terecht. En wat gebeurde er dan in uw achtertuin? Nou, eigenlijk achteraf niets. Maar, maar daardoor werd ik getriggerd en, en, en, en dan als toen al zo, tien jaar terug, was dat al zo: je komt erbij, je bent jong. En mensen zeggen meteen van goh, misschien wat voor jou, kom eens vaker, loop eens mee. Nou, voor je het weet mag je de administratie doen dan zit je in de club. Uiteindelijk fractievoorzitter dus van Zeevangsblank En verreweg de grootste partij hier hè, met uh, acht van de dertien zetels. Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, je, je kan zeggen, je hebt het nu voor te zeggen. Maar in zo'n kleine gemeente heb je niet zo heel veel meer te zeggen tegenwoordig. Nee, nee. nee ja, we, we hebben het natuurlijk moeilijk. We zitten aan alle kanten klem. Ja. En uh, alhoewel we het financieel we keurig voor elkaar hebben... zijn we niet meer opgewassen tegen de taken die we van de overheid krijgen... Ja. Ja. En dat is ook de reden dat we uh, naar de fusie toe gaan. Ja, u gaat fuseren met Edam Volendam. Hoe uh, zit het met de aanwas van uh, jonge politici in uw partij? Moeizaam, ja? laat ik het maar eerlijk zeggen. Ja. Maar dat is niet alleen bij ons zo in, in, in de politieke partij. Je ziet dat bij alle verenigingen, uh, overal is het de oude garde die de kart trekt. Ja. Ja, ja, maar. we hadden het er even over, want we hebben hier een voetbalvereniging, een tennisvereniging, een ijsvereniging, een historische vereniging, een van Varen. Ja. zit in het koor. Ja. En als wij uh... zijn allemaal oudere mensen. Nou, om het respectvol te zeggen. Er zijn clubs. Klinkt wel heel sneu. Ja, maar er zijn clubs bij waar we wel ja. eens zeggen: de gemiddelde leeftijd is volgens mij boven de 50 jaar. Ja. Ja, dus ja. u zegt, het is niet alleen een verschijnsel in de politiek dat er weinig jonge aanvallen is, maar eigenlijk in het hele in het sociale leven. Het is in het hele sociale leven waar deze problematiek uh, zich uh, afspeelt. Ja, dat geeft toch te denken? Ja, ja hoe kunnen wij onze jeugd uh, interesseren voor dit soort dingen? Ik ja. bedoel, waarom gaan ze wel uh, aan Mars naar Amsterdam naar een DJ, maar niet naar ons? Kijk, Kijk daar gaat het om. <lacht> Heeft u een oplossing? Nog niet, maar daar uh, denken we wel hard over na. Ja. Ja. Nou, dan kom ik nog wel eens een keer terug voor de gemeenteraadsverkiezingen. We Kijken wat u, waar, welke oplossing u voor... Wie, wie, wat wij bedacht hebben. Nou, oké. Okay. Ik was wel uh, sterk geïnteresseerd. Ik was gisteren even bij het CDA in Edom-Vollendam. En die hadden een, uh, ja, de persoonlijke benadering. De, ja, Bond is gewoon echt de boer opgegaan. En uh, mensen persoonlijk over de streep. Persoonlijk aanspreken. Dat is het belangrijkste aspect, ja. Het is natuurlijk uiteindelijk mensenwerk. Het is ook mensenwerk. Ja. Zeg, weet je wat, meneer Dijkshoorn? Ik heb nog een andere afspraak. Ik ga straks naar de ondernemer van het jaar. Nou, Fred Gooi, dat is ja. leuk. Ja? Ja. Is dat leuk? Ja, dat is ja. erg leuk. Okay. Ja. Zeg, bedankt voor de ontvangst. Oké, okay, u ook bedankt. En succes met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dank u wel. Tot ziens. Mark Robin Visser, we horen hem straks dus weer. En zometeen ook meer over de sloop van het Ado-stadion. Het is echt zover. Maar eerst de verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Met inmiddels 22 files. Het is wat drukker geworden. Alles bij elkaar, 85 kilometer. Toch nog wel redelijk normaal voor dit tijdstip. Een paar opvallende. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevenlaken 9 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Na een ongeluk bij knooppunt Grijzoord 5 kilometer... Ook daar zijn de rijstroken weer open. En na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij de Van Brie 8 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot 9... en smiddags van half 5 tot 6. NOS Radio 1 Journaal. van Bruce Springsteen. Ruim 88 jaar na de opening van het Zuiderparkstadion in Den Haag... is het vandaag definitief gebeurd met de thuisbasis van ADO Den Haag. Om zeven uur begint de sloop van het laatst overgebleven tribune. Ze zijn dus een klein half uurtje al bezig, als het goed is. De club is trouwens 2007 al verhuisd naar het vorige park. vaak bij het Prins Klausplein het Zuiderpark. Werd tot vorige week nog wel getraind... Oudspeler Lex Schoenmaker van ADO loopt voor het laatst nog een keertje over zijn veld. Ik zou best nog een keertje met die ADO kijken. In het park, de lange zijde, de warme wocht, als om jij. Lex Schoenmaker, wat zijn nou uw sterkste herinneringen? Hier liggen zoveel mooie herinneringen. ADO, Ajax, hier, uitverkocht huis 1-0 winnen. Uh, maakte ik de 1-0. en uh, ja, Dan heb je nog de bekerfinale hier met 2-1 tegen Ajax. Europa Cup, uh, kwartfinale tegen West Ham. Dat zijn natuurlijk wel uh, legendarische wedstrijden. En die komen altijd weer terug omdat er iets specifieks gebeurde in die wedstrijd in 1975. Uh, ja, dat komt altijd wel een keer naar voren. Van, Joh, heb je, weet je dat nog? Dat die scheidsrechter die bal opgooide en uh, uh, ik er met de bal vandoor ging en wat een doelpunt opleverde. Dus Hilariteit eh, ten top. Maasem, eindelijk aan de bal. Thiessen. Thiessen. Goed maken. En ik zit er nu nog, maar met heel veel tussenposes. Want ik heb ook in het buitenland gewerkt. Ja. En nu bent u ja. technisch adviseur. Hè? Ja, ik ben gewoon eh, technisch adviseur. Ik maak me complementair met een mooi woord. Aan de hele situatie bij Ado. Een beetje vraag voor die, vraag voor dat.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 Twee minuten over half acht. Hier is Dorot Megens met het NOS-journaal. Gemeenteraadsleden moeten beter worden betaald, vindt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Steeds minder mensen willen zich kandidaat stellen. Vooral nieuwe partijen in kleinere gemeenten hebben moeite om kandidaten te vinden. Plasterk erkende in Nieuwsuur dat dat een probleem is. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 19 maart.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 En de Verenigde Staten kampen met extreme kou... en dat komt door een luchtstroom vanaf de Noordpool... die waarschijnlijk zelfs de zuidelijke staten van de Verenigde Staten zal bereiken. De noordelijke staten Noord-Dakota en Minnesota... zijn al temperaturen van min 30 gemeten, maar daar voelt het soms als min 50. De kou in de Verenigde Staten heeft sinds woensdag... aan zeker 16 mensen het leven gekost. Dat zijn de hoofdpunten. Voor het weer hier naar Weerplaza, Michiel Severin. Uh, extreme kou uh, hebben wij bepaald niet. Weet je zeker dat het nog winter is? Ja, ik weet het zeker. Ja, nee, absoluut. En dat zie je als je naar het hele noordelijk halfrond kijkt wel goed terug. Maar wat je bijvoorbeeld als je naar een kaartje kijkt waar de sneeuw ligt heel vrij ziet... is dat inderdaad heel Amerika, dus vrijwel de hele Verenigde Staten en Canada wit zijn. Dat ook vrijwel heel Rusland wit is. En dan kom je bij het werelddeel waar wij wonen, Europa. En dan is ineens bijna alles groen. Zelfs tot ver in Finland ligt er veel minder sneeuw of zelfs helemaal niets... waar normaal wel alles wit is... Dus uh, we hebben te maken met een zeer zachte periode in Europa. Maar verandering is onderweg. Laten we zeggen over uh, een ruime week, dus na het volgende weekend... dan gaan de temperaturen naar normaal. En dat betekent dat we dan overdag rond de 5 graden zitten. En in de nacht met lichte vorst te maken krijgen. 0 tot min 5 graden. Dus dan doen wij ook weer mee in het uh, winterverhaal. Michiel Severin tot over een uur. Verkeersinformatie bij de ANWB zit John Bakker. Het is inmiddels toch wat drukker geworden. Alles bij elkaar 135 kilometer, verdeeld over 32 files. Met veel vertraging op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Eerst bij Apeldoorn zuid 6 kilometer. En verderop bij Barneveld 8 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Ook veel vertraging op de A6 richting Muiden voor Almerepoort 8 kilometer. En na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij de Van Brinoordbrug, 10 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Veel kritiek op Vitesse. De club is op trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten. Eén speler mocht niet mee, want hij is er Israëliër. We spreken zo met Vitesse na de ster. Verbeter uw teamperformance. Management drives. Mastering leadership.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 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Vitesse is op trainingskamp in Abu Dhabi en heeft één speler thuis gelaten, want hij is Israëlier. Goedemorgen, CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Goedemorgen. We gaan oh. straks met u spreken over Cuba, over het bezoek van minister Timmermans. Maar eerst even over uh, deze kwestie. Uh, Vitesse laat een speler thuis, want die mag het land niet in. Logisch? Nee, dat is wel al logisch. Uh, als ik uh, Vitesse was, dan, had ik uh, gewoon tegen uh, gezegd: Nou, dan gaan we met het hele team niet. We hebben als Tweede Kamer meerdere keren gehad over dat we als delegatie bijvoorbeeld een van de leden van de PVV geweigerd hebben op een bepaald land. En dan zegt de hele Kamerdelegatie, Dan gaan we met z'n allen niet. Dus samen uit, samen thuis. Wanneer was de laatste keer dat dat gebeurde? Denk een jaar of twee geleden. Maar dat moet ik even uit mijn hoofd doen. Ja. Nou, uh, wordt hij, meneer Omtzigt, niet geweigerd omdat hij Jood is, maar omdat hij Israëli is. En Israël uh, is in oorlog met een deel van de Arabische wereld. Is dat voor u nog een argument? Nee hoor, um, dat is wel een gemakkelijke manier. Overigens de Verenigde Arabische Emiraten zijn niet in oorlog met Israël, maar kennen Israël gewoon niet. En dit is gewoon een manier om te discrimineren van, uh, van dat land. Hm. Wat had de club moeten doen? Dus helemaal thuis moeten blijven, zegt u? Intertrainingskam te houden, zou ik zeggen. Ja, maar er zijn allerlei contracten natuurlijk en afspraken, dat hebben ze niet vorige week besloten. Nee, maar op het moment dat je die contracten maakt, dan kijk je toch ook of iedereen mee kan? Dat zou wel moeten, ja. ja ik weet niet hoor, denk maar... ik. Gaat gaat u, het gaat u... team, maar je een contract mee aangaat of niet meer een gedeelte van het team, ja. gaat u er nog iets meer mee doen dan een kritische reactie geven? Um, dat overweeg ik uh, op dit moment even. Uh, het is lastig, omdat het natuurlijk aan Vitesse zelf is en het staand uh, beleid is. Maar ik vind best dat uh, de volgende keer dat uh, onze regering contact heeft... met de Verenigde Arabische Emiraten, dat ze ook hierop aangesproken kunnen worden. Annelijn is ook Esther Bal, woordvoerder van Vitesse en zelf in Abu Dhabi. Goedemorgen, mevrouw Bal. Goedem goedemorgen. Heeft u de kritiek gehoord van meneer Omtzigt? U had thuis ja, moeten blijven. Ja, ik wel. Ik had een vlucht... Hé. Hey. Maar uh, wij zijn net geland. Uh, ja, we hebben het, uh, heb, het genomen en... Uh... Het is dus vooral voor die jongen zelf heel vervelend. Hadden we hadden de garantie uh, dat hij mee kon. Um, dat hij natuurlijk als Israëliër niet de uh, Arabische wereld binnen kan, normaal gesproken. Maar omdat hij deel uitmaakt van een sportteam... heeft de wedstrijdorganisatie ons bevestigd dat hij wel meekomt. Tot uh, ja. Ja, een dag voor vertrek. Zaterdagmiddag uh, werd ons verteld dat dat toch niet uh, uh, het geval is. en Waarom uh, bent u op dat moment niet gewoon gezegd van... Uh, weet je wat, dan gaan we ons hele team niet. Maak een statement.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 En uh, ja, uh, dat verstoort ons voorbij op het moment dat wij uh, op het allerlaatste moment besluiten om niet te gaan. Ja. Dus dat was uh, uh, op dat een moment te geen oorsie. Ja. Wacht even, meneer Omzicht, als ik even mag. <laughs> Pieter Omzicht hoorde even van het ik CDA. Heb, Me mevrouw Bal, uh, uh, als ik even tussendoor mag. Ik op moet reageren. Uh, ja, precies. Uh, la laat u het maar even aan ons over. Uh, heeft u het als club overwogen om helemaal niet te gaan? Uh, nee, gezien het... Uh, ja, zit een dag voor vertrek, was dat, was dat geen optie? Bovendien, Waarom hebben, niet? we wisten dat. Nou ja, omdat Vanwege de contractuele verplichtingen? We, nou ja, we hebben verplichtingen hier en we willen ons goed mogelijk voorbereiden. Dus daar is dat ook allemaal op ingesteld. En, um, is, is er ja, niemand geweest, ik, ook niet binnen gaan. het elftal? Kijk, natuurlijk willen wij het team compleet hebben. En is het heel fijn dat Ben, uh, Mori er niet bij kan zijn. Maar hij wil zelf, uh, wilde zelf ook dat het team wel zou gaan. Het teambelang staat voorop, dat heeft ook hij gezegd. Oh, want er is dus wel over gesproken, van misschien moeten we allemaal, wel, allemaal niet gaan. Niet, niet op die manier, maar er is wel gesproken over uh, ja, wat er aan de hand is. Kijk, wij, wij zijn er steeds van uitgegaan dat hij wel mee komt, Omdat hij deel uitmaakt van een sportteam ja nou, toen dat niet het geval bleek, ga je natuurlijk wel kijken van... oké, okay, dan ontstaat er een andere situatie. Wat doen we dan? Ja. Maar niet gaan was geen optie, omdat het gewoon te kort dag was. Leeft dit, mevrouw Bouw, onder de spelers? Leeft dit onder de spelers? Ja? Onder de spelers? Ik... Niet verstaan. Leeft dit onder de spelers, deze kwestie? Ja, natuurlijk. Het is een teamgenoot. en Een teamgenoot mag niet mee. Dus uh, natuurlijk leeft dat onder de spelers. Ja. Mevrouw Bal, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Ondanks een wat moeilijke verbinding en dat u net bent aangekomen. Moeilijke verbinding, ja. Hartelijk okay, dank. Het kwam toch luid ja. en duidelijk over. Meneer Omtzigt, u zei, dit is wel degelijk een politieke beslissing. Ja, op het moment dat zij een besluit nemen om het, uh, om het spelen niet toe te laten... neem je een politiek besluit. Als je naartoe gaat en als je niet naartoe gaat... dan word je als club dan erin gedwongen. Maar ook het gaan is een politiek besluit. Ja. Maar nu wij weten dat het één dag van tevoren bekend werd... heeft u dan niet iets meer begrip voor het elftal? Nou, ik vind het nog steeds raar dat de afweging niet gemaakt is wat deze mevrouw zei. Um, volgens mij heb je een contract en een contract is van twee kanten. Um, een contract is dus van de kant van Vitesse dat ze daar spelen. En het contract is dus van hun kant dat alle spelers worden toegelaten. Dat was van tevoren dus zeker over dit probleem gesproken. Ja, dan zou ik zeggen van jongens, jullie komen je kant van het contract niet na. Waarom zouden wij de kant van het contract niet nakomen? En ik ben ook heel benieuwd op welke wijze zij dit dan wel aangekaart hebben bij de autoriteiten. Of, of zij er alsnog iets mee doen. Nou, daar komen we dan uh, misschien in de loop van de tijd nog achter, meneer Omzicht. Uh, we zeiden het al, we hadden u eigenlijk gebeld over het bezoek van minister Timmermans, buitenlandse zaken aan Cuba. Hij is daar vandaag en morgen, communistisch geregeerde eiland. Uh, dat blinkt niet echt uit als het om de mensenrechten gaat, natuurlijk, vrijheid van meningsuiting. De reis van de minister roept vragen op bij de oppositie in Den Haag, ook bij u? Ja, het, was, uh, het verbaast mij wel dat uh, van alle landen van de minister van Buitenlandse Zaken naartoe kan voor handelsbevordering. Hij niet Brazilië uitkiest, hij niet Zuid-Afrika uitkiest of voor mij wordt Vietnam, maar dat hij dan één keer naar Cuba gaat. Hij heeft daar geen verklaring voor gegeven, nog? Nee, geen duidelijke verklaring. We kregen uh, nadat ik er uh, erg op aandrong vrijdagmiddag nog een brief van hem waar eigenlijk niets voor in stond, want er zou nog steeds iets over de mensenrechtssituatie in Cuba. En die is, naar, het, naar organisaties als Amnesty zeggen, nog steeds niet zo, uh, niet zo goed. Nee. En had de minister dan wat u betreft beter niet op dat vliegtuig uh, richting Cuba moeten stappen? Nou hij heeft niet gezegd precies wat hij er gaat doen. Dus ik ben heel benieuwd um, of hij ook bijvoorbeeld een politiek statement gaat maken daar. Kijk, uh, als hij publiekelijk nou voor de Cubaanse televisie gaat zeggen dat het Westen vindt dat het nog niet vrij is. En dat de politieke gevangenen daar, en dat is nogal een lange lijst. Dat hij is vrij zouden moeten komen, dan is er een uitstekende reden om te gaan. Um, en dan zou hij het ook in lijn met zijn eigen mensenrechtenbeleid doen. Als hij dat helemaal niet doet, ja, dan vraag ik me af waarom hij er precies uh, naartoe ging. Want het handelsbelang van Nederland, wat ik zei, daar kan ik wel andere landen voor verzinnen waar je naartoe zou gaan. Ja, misschien is dit, is dit zijn strategie en bent u te vroeg met uw kritiek? Nou, maar daarom zeg ik ook, ik wacht gewoon rustig even af um, tot het reisverslag er komt. Deze reis was overigens niet aangekondigd in zijn reguliere overzicht. Um, dat doet hij alleen als het politiek gevoelig is of als er veiligheidsproblemen zijn. De nou, veiligheidsproblemen zullen er op dit bezoek wel niet zijn voor zover we kunnen zien. Dat is voor reizigers naar Mali en Afghanistan, zoals u begrijpt. Dus ja, ik ben benieuwd of hij iets politiek gevoeligs gaat doen. En ik zie daar uh, rijkhalzen naar uit de komende twee dagen. Hm. Nou, hij gaat in ieder geval dus praten over landbouw. Maar hij gaat ook praten met uh, Mariella Castro, dochter van de president. Zij maakt zich sterk voor homorechten. Ja, ik vind dat wel geen... Dat je je eigen dochter voorzitter laat zijn van de onafhankelijke commissie voor homo ja, dat, dat geeft al iets aan over de manier waarop dat land georganiseerd is. Daar ja. mag ik een beetje om, ja. Nou ja, ja, ik weet niet. Misschien is hij heel bevlogen. En dan is dit toch een belangrijk thema om te bespreken. Ja, maar in een land waar geen politieke vrijheid is. mag je een heel klein beetje achterdochtig zijn. En als de dochter van de president voorzitter is van de LGBT-club. Nou, meer omzicht, het is duidelijk. Hartelijk dank. Graag Dat u ons even te woord wilde staan over deze twee thema's. Ja, en later deze uitzending spreken we nog met Latijns-Amerika-cosmens Mark Bessems over Cuba. Dan door naar de sport, Philip Koken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, uh, Vitesse, laten we er toch nog maar even over doorgaan. Uh, de club, dus afgereisd zonder Dan Mori. Hier komen sport en politiek mareren samen. Ja, daar hebben we het al eerder over gehad. Ja. ja. Ja, ondanks in het, in het geval van Sortie dat er wel eens eh, politici, eh, zelfs nog een maand geleden Tweede Kamerleden, hebben gezegd dat eh, je sport en politiek absoluut gescheiden moet houden. Daarom ben ik er vrijdag ook op teruggekomen en dit is wel weer een voorbeeld. Ja. Hier is Vitesse voorlopig nog niet van af, vrees ik. Heeft eh, Vitesse gelijk als hij ze zegt, ja, we hebben daar zulke verplichtingen, dit kunnen we echt, als dat zo op korte termijn wordt gezegd, dat hij niet mee mag, niet afzeggen? Nou, het probleem is natuurlijk van, van Vitesse... ik denk niet dat Vitesse eh, anders zou hebben gehandeld... dan enige andere club eh, in, in de eredivisie. De meeste clubs bereiden zich voor in de zon... en eh, zouden dezelfde problemen hebben. Maar die clubs moeten zeer pragmatisch te werk gaan. Ze kunnen hun principes dan naleven. De principes die ook in de rest van de maatschappij gelden. Maar dan kost dat gewoon geld. Ja, en ik denk niet dat Vitesse... Eh, daar al eh, erg eh, nadrukkelijk over heeft nagedacht. Dat zei Esther Bal net ook al. Eh, ze, ze hebben het, kennelijk wel die kwestie voorgelegd aan Dan Mori, eh, de, de speler waar het om ging. Maar eh, ja, ze hebben daar geen eh, verregaande conclusies uit getrokken. Want het zou heel veel geld hebben gekost. Ja, en, en, en, ja principes kosten geld. En, en om die na te leven, dat is waarschijnlijk wat te veel gevraagd voor voetbalclubs. Ja, en vaak gaat geld toch voor de principes uit. Ja, ja, vooral in de voetbalwereld. Maar ik denk ja, elders ook. Misschien ook in de volleybalwereld. Want we gaan het hebben over de volleybalmannen. Ze hebben zich niet geplaatst voor het WK. Vier jaar geleden is dat ook al niet gelukt. Ooit waren we toch de beste in 1996 op de Olympische Spelen. Wat is er aan de hand? Ja, we moeten het over volleybal hebben, want het is, ja, dat is toch mondiaal een grote sport. En dat moment in 1996 in Atlanta, dat werd ook gekozen in Nederland... tot het uh, grootste Nederlandse sportmoment van de vorige eeuw. Dat wil nogal wat zeggen, dat het toen wel echt leefde. Maar inmiddels zijn die volleybalmannen helemaal afgezakt. Ze kunnen zich al twee keer op rij niet plaatsen voor de Olympische Spelen. Ze kunnen zich al twee keer op rij ook niet meer plaatsen voor een WK. En nu is het weer mislukt. Uh, ze wonnen weliswaar met, met Drino van Cyprus, maar het was daarvoor al misgegaan. Ja, ze staan dan 31e nu op de wereldranglijst. Dat gaat niet best. En ze krijgen ook hoe langer hoe minder geld van NOC en NSF... om zich voor te bereiden op de volgende toernooien. Ja, en dan is het ook niet makkelijk meer om terug te komen. Het zit er dan ook niet meer in dat ze zich bijvoorbeeld gaan plaatsen... voor de volgende Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De vrouwen hebben zich wel geplaatst. Wat doen zij beter? Ja, daar zit iets meer potentie in. Die, die spelersgroep is iets beter. En, uh, ja, ze zijn ook iets, uh, iets gedrevener. En misschien is de concurrentie ook iets minder. Moet je dat ook wat eerlijk zeggen. Ze hebben gisteren de beslissende wedstrijd verloren. Weliswaar van Kroatië met 3-2. Maar plaatsen zich toch nog als... Beste nummer twee uit de pool, uit de groep, dan toch voor het WK. Dus een beetje met de hak over de sloop. Maar ze hebben het wel gered. Zij staan nu 18 op de wereldranglijst en zitten in een spurt naar boven toe. En daar zit wel uh, potentie in. NOC en NSF heeft dat ook beloond. Zij krijgen nu een, uh, een half miljoen euro per jaar. En dat is toch twee keer zoveel als de mannen. Dus we moeten ja. voorlopig maar inzetten op de vrouwenvolleyballers en niet meer op de mannen. Doen we dat. Filip, dankjewel. Verkeersinformatie van de AWB, John Bakker. Met inmiddels 50 files, bijna 200 kilometer, is wat meer dan gebruikelijk om deze tijd. zijn vooral de dagelijkse files die door de regen wat langer zijn dan anders. En er waren ook wat ongelukken. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat na een ongeluk bij Voorthuizen nog 5 kilometer. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 6 kilometer. En na een ongeluk op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Bij Morgestel, 5 kilometer. Maar in alle gevallen zijn de rijstroken weer vrij. Dankjewel. Eerste Nederlandse militairen vertrekken later vanochtend naar Mali. 14 kwartiermakers bereiden dan de komst van ruim 350 Nederlanders voor. Ze zullen actief zijn in Gao, in het oosten, en de hoofdstad Bamako. Nederland is daarmee onderdeel van de VN-vredesmissie in Mali. Het land kampt met een burgeroorlog. Vorig jaar namen is lamitische extremisten het land voor een groot deel in. We gaan erover praten met de Marije Balt. Voormalig Nederlands diplomaat was in november nog in Mali om een ontwikkelingsproject daar op te zetten. Mevrouw Balt, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft daar rondgereisd, houdt contact daar ook met de mensen in het land. Kunt u het schetsen waar deze militairen terechtkomen? Zeker. Nou ja, het is een prachtig land met een indrukwekkende oude cultuur, maar het is ook een heel arm land dat dus omvergelopen is door extremisten, eh, zwak leiderschap, eh, slecht bestuur en er zijn steeds meer groepen geweest die het recht in eigen handen namen. Je hebt er ook heel veel werkloze jongeren, dus dat is de ideale voedingsbodem voor terrorisme. En wat verwacht u dan uh, van de VN-missie? Wat zou die daar kunnen doen? Nou ja, uh, die missie die komt werkelijk niets te vroeg. Want uh, zoals ik al zei... Uh, die extremisten hebben tot in het hart van Mali kunnen komen. En het land was eigenlijk zo lek als een mandje. Uh, dus... Um, dat we er nog lang niet zijn, dat, uh, dat zie je ook aan... dat er, uh, de ontheemden nog niet terugkeren naar de conflictgebieden. En um, ik denk dat de, dat de Nederlandse militairen wel zeker een verschil kunnen maken. Daar verwacht ik veel van, omdat die weten hoe je een gebied moet stabiliseren... en ze weten hoe ze moeten samenwerken met lokale leiders... en met diplomaten en hulpverleners. Aan de andere kant, het land is zo groot... en er zijn zoveel verschillende extremistische groepen actief. Is het niet te onoverzichtelijk, zeker voor 350 man... Ja. Nou, dat is natuurlijk heel ingewikkeld daar. En ik ben er al uh, verschillende malen, heb ik er tijd doorgebracht. Uh, er zijn veel risico's. Het is ook bekend dat Nederlanders, als ze daar eenmaal zijn, uh, toch wel een doelwit zullen zijn. Um, maar ja, uh, je, hebt, je, je hebt andere risico's waar je ook rekening mee moet houden. En dat is uh, niet alleen in het noorden met de extremisten, maar ook het zwakke bestuur en al die militaire koeps in, in de hoofdstad, Bamako. Maar. Het is wel duidelijk. Het Westen moest daar ingrijpen. Anders was Mali echt omgevallen. Het is heel goed dat Nederland daaraan meedoet. En heeft u enige idee hoe de bevolking tegen deze vredesmissie. en de komst van de Nederlandse militairen aankijkt? Nou, ik heb vrij veel contact met jongeren. ook uh, uit Gao. En die hebben heel weinig vertrouwen in het leger en in de overheid. Uh, om, om uh, stabiliteit te brengen en veiligheid te borgen. Dus ze kijken enorm naar die VN-missie uit. En ook naar Nederland. Want Nederland heeft een goede reputatie. omdat ze altijd een gulle -gever waren van hulp. Uh, en, en ze zien het echt als een kans. En dat, dat is het ook echt. Zoals wij gaan bijvoorbeeld daar een ondernemerscentrum opzetten. En we, gaan, we kijken ook naar GAO. Want werk is iets natuurlijk wat ze van de straat zal houden. En dat neemt extremisten ook een troef uit handen. Nou, vrouw Bald, ik neem aan dat op het ogenblik... het ontwikkelingswerk uh, op zijn gat ligt. Voor nou, deel. Ja, kijk, hoe je dat, hoe je dat doet is, uh, je creëert eilanden van stabiliteit. En GAO gaat nu uh, veiliger gemaakt worden. En dan in, de, in het kielzog van die missie komen overheidsdiensten... en komen, uh, komt de economie weer op gang. En mensen die, die gaan dat zien. En je neemt kleine stappen, maar dan zien ze ook echt wat vrede oplevert. Ja, maar goed, denkt u dat dat te handhaven is? Zijn mensen niet zo op de vlucht en zo in de ban van de strijd dat ze daar nog aandacht voor hebben? Nee, dat is, nou ja, in de ban van de strijd Ze zijn vooral bang dat de jihadisten terugkomen. Nou ja, dat bedoel ik. Ja, ja, ja. en uh, er zijn ook aanslagen geweest de laatste maanden. Maar hun eigen leger kan ze niet beschermen. En daar zijn ze boos over. Uh, maar ze willen vooral weer hun leven oppakken. En dat merken we ook uh, met ons ondernemerschapsproject. Ze willen daar echt weer aan gaan staan. En er is een sfeer van optimisme en er is echt momentum. Dus heel anders dan toen ik er in april was. Toen was het wanhopig. Ja, hoe lang zou die missie gaan duren, denkt u? Ja, missies in Afrika duren meestal heel lang. En eigenlijk veel te lang voor de adem van onze politici. Hè? Dus, maar ik denk dat het zaak is... dat er werk aan de winkel is, ook voor de diplomaten... Deze missie moet zo snel mogelijk overgedragen worden... aan regionale partners, aan Afrika. He, ze hebben het, de, de elites in Afrika zeggen, het gaat goed met ons... dan mogen ze ook hun eigen broek ophouden... als het gaat om de veiligheid in hun landen. Dus ik denk dat daar nu werk van moet worden gemaakt. Dank u wel. Marije Balt, voormalig Nederlandse diplomaat. In, in november zitten zij nog een ontwikkelingsproject op in Mali. Gaan we doen naar Noord-Holland. Daar is Mark-Robin Visser vanochtend. Begift zich in de lokale politiek. Maar ook, dat hangt daarmee samen natuurlijk... het lokale bedrijfsleven, Mark-Robin. Ja, zeker. Uh, ik ben in de gemeente Zeefang. Dat is een van de vele gemeenten... waar vanavond nieuwjaarsreceptie is. En ze zeggen hier, iedereen wordt uitgenodigd. Maar er komt bijna niemand. En dat is heel leuk, want op deze receptie hier in Zeevang wordt onder meer de vrijwilliger van het jaar... en de sporter van het jaar gekozen. En dan later deze week... Ook nog de ondernemer van het jaar. En ik ben nu op bezoek bij de ondernemer van, het van vorig jaar. Dat moet ik dus eigenlijk zeggen van 2012, hè? Toch? Meneer Kooi? Klopt helemaal. Dat klinkt alweer zo lang geleden. Dat lijkt het wel, ja. <laughs> maar goed, hij moet nu straks zijn pluim inleveren. En dan komt er een nieuwe ondernemer. Straks meer erover. Tot zo. Het NOS Radio en Journaal Media het gaat niet goed met Fokker Services, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de Fokker vliegtuigen. Daarover schrijft het FD. Er komt volgens de krant waarschijnlijk een ontslagronde met gedwongen ontslagen. Het bedrijf zit in zwaar weer, doordat er steeds minder met Fokkers wordt gevlogen in Europa. Vorige maand maakte het bedrijf de maatregelen bekend. Bij Fokker Services werken 700 mensen. Het aantal doden als gevolg van longkanker kan veel lager worden als rokers en ex-rokers jaarlijks een CT-scan laten maken. Dat blijkt uit Amerikaans-Nederlandse onderzoek, zo schrijft de Volkskrant. Longkanker is een goede ziekte om op te screenen, omdat het de doelgroep duidelijk is. Het zijn namelijk vrijwel alleen rokers die het krijgen. Zo'n screening is er nu nog niet, omdat de scans ook veel vormen van kanker laten zien die nooit een probleem opleveren. Leidt tot hoge kosten en weinig resultaat. Onderzoekers stellen daarom voor alleen verstokte rokers te laten testen. RTV Rijnmond besteedt aandacht aan de komst van een zogenoemd Polenhotel in Rotterdam. In de wijk Feyenoord worden 300 werknemers uit Polen en Hongarije gehuisvest. Buurtbewoners zijn verdeeld. Je kan er ook best wel last van hebben. Er zijn ook flinke drinkers, dat weet ik wel. Ik heb er geen last van, dus daar zal er wel naar gekeken worden. Volgens de Poolse beheerder Darak is die angst Echt niet nodig. Sometimes people who came from so good people, but now I think much much better we we Je hebt inderdaad Polen die zich misdragen, zegt deze man, maar het is allemaal veel beter geworden. Laten we het nou eerst eens even een paar maanden aankijken. Hillary Clinton zegt dat ze over een paar maanden ook pas beslist over haar gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten in 2016. Maar op de achtergrond voert ze al een schaduwcampagne, schrijft de Amerikaanse site Politico. Volgens de site zijn vrienden van Clinton al sinds vorige zomer voor haar bezig. Ze creëren draagvlak en zamelen geld in. Maar het zou ook zomaar kunnen dat ze op het laatste moment toch van afziet. Haar mislukte campagne in 2008 heeft er namelijk bij iedereen goed ingehakt, schrijft Politico. Portugal is in rouw door het overlijden van voetballegende Eusebio. Man die de Portugese ploeg Benfica in 1962 naar de zegen leidde om de Europa Cup 1... overleed dit weekend op 71-jarige leeftijd. Portugese publieke omroep, de RTP, bleek terug op zijn optreden op het WK van 66, waar die topscorer was. Toegestudeerde kapstier, kapstier, ballen we ons neemme gemaakt. Go! Nul. Nul. Nul. Nul. Nul. Nul. Nul. Nul. Nul. Nul. Nul. Nul. sempre vai ficar conhecido como Pantera Negra. Het CBO zal altijd bekend blijven als de Zwarte Panter, zeggen de commentatoren. Bij ons is hij overigens beter bekend als de Zwarte Parel. Nog even wat ander voetbalnieuws. In Zuid-Korea volgen ze nog steeds iedere stap van Guus Hidding, Voormalig bondscoach van de Koreanen is in de hoofdstad Seoul voor een knieoperatie, meldt een Koreaanse krant. Verslaggever van de krant vroeg hem naar het vooruitzichten voor de Koreanen op het komende WK.